11 uur. De Radio 1 Sport Show. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Overdag niet eten en drinken en toch proberen een gouden plak binnen te halen op de Olympische Spelen. Straks praten we erover met de trainer van het Marokkaanse Olympisch voetbalelftal, Pim Verbeek. En we hebben het ook over de vraag, moet je ondergronds als je als hulporganisatie nog in Syrië actief wil zijn? Dat straks. Nu is het nieuws van 11 uur met Mark Visser. In een buitenwijk van de Amerikaanse stad Denver zijn bij een schietpartij in een bioscoop zeker tien doden gevallen. Een lokaal radiostation meldt dat tijdens de première van de nieuwe Batman-film iemand begon te schieten. Ooggetuigen zeiden tegen het radiostation dat een man met een gasmasker het vuur opende en een rookgranaat gooide. Er zijn ook berichten dat er twee schutters zijn. Eén verdachte zou zijn opgepakt, en er zou een klopjacht gaande zijn op een tweede schutter. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De politie in Denver heeft de omgeving afgesloten. De politie is bezig met een onderzoek naar een auto die van een van de verdachten zou zijn. De ChristenUnie wil een deel van de bezuinigingen op Defensie terugdraaien. Die zijn opgelegd door het vorige kabinet van CDA en VVD dat gedoogd werd door de PVV. Lijsttrekker Arie Slob. Nou, we vinden wel dat we ons leger op orde uh, moeten houden... en dat die bezuiniging van 1 miljard euro in de afgelopen jaren... dat is een ongelooflijk groot uh, bedrag geweest. Dat dat echt gewoon buitenproportioneel is uh, geweest. Dus daar willen wij nog iets van terugdraaien. Maar we willen nog uh, 100, uh, 150 miljard, willen we nog, uh, de, miljoen bedoel ik, sorry... Uh, willen we nog uh, terug uh, proberen te krijgen van uh, dat grote bedrag... wat uh, inmiddels door de VVD bezuinigd is. De Defensie is te vaak de sluitpost van de begroting geweest, zei Slop. Hij wil met extra geld vooral proberen om jongeren voor de krijgsmacht te behouden. De maximumsnelheid op een deel van de A2 gaat in het najaar mogelijk omhoog, van 100 naar 130 kilometer per uur. Minister Schultz wil dat er tussen zeven... ...in de tussentijd en de auto's stiller geworden, is het asfalt zodanig geworden... dat het uh, minder geluid uh, geeft. Maar zijn vooral de auto's schoner ook geworden? Is veel... Ja, die, dit is de quote van minister Schultz. Ik doe het gewoon even opnieuw en dan horen we die quote zo meteen. Um, ik begin gewoon het hele bericht opnieuw. Die maximumsnelheid, snelheid die gaat dus omhoog van 100 naar 130. Althans, dat wil minister Schultz. Tussen 7 uur s avonds en 7 uur s ochtends. Dan kan er sneller gereden worden. En het gaat om het deel van de A2 met 10 rijstroken... tussen Maarsen en Vinkenveen. En volgens Schultz kan de maximumsnelheid snelheid daar zonder veel problemen... Omhoog. in de tussentijd zijn de auto's stiller geworden... is het asfalt zodanig geworden dat het uh, minder geluid uh, geeft... maar zijn vooral de auto's schoner ook geworden. Er is veel geïnvesteerd in, uh, in schonere auto's. En dat betekent dat het probleem wat er toen was... eigenlijk grotendeels afgenomen is... en ook naar de toekomst toe nog verder afneemt. En minister Schulz zegt dat ze een scherm wil plaatsen... om aan de milieueisen te voldoen. In Syrië heeft het leger weer de controle over de grensposten bij de plaats Bab al-Hawa. De grensovergang met Turkije was gisteravond een paar uur in handen van de opstandelingen. Commandanten van het Vrije Syrische Leger zeggen dat ze de grenspost hebben opgegeven, zegt correspondent Bram Vermeulen, die bij de Turks-Syrische grens is. De commandanten vertelden mij, eh, omdat het, eh, het Syrische leger zou hebben gedreigd, een grensdorp in brand te zetten als ze dat niet zouden doen. Maar er zijn ook overwinningen geboekt tot verderop... Uh, ...Yarabouz is een andere grensovergang tussen Turkije en Syrië ...is in handen van uh, strijders van het uh, vrije Syrische leren... ...en er is een belangrijke grenspost uh, op de snelweg tussen Damaskus en Baghdad... ...aan de grens met Irak veroverd. Volgens NOS-correspondent Sander van Hoorn is het vanochtend in de hoofdstad Damaskus vooralsnog rustig. Vannacht was op een aantal plekken in de stad geweervuur te horen. Afgelopen dagen is zwaar gevochten in en rond de hoofdstad. De eerste deelnemers van de Vierdaagse in Nijmegen zijn binnen. Net als de afgelopen jaren kwam de Brit Simon Brownlee als eerste aan op de Via Gladiola. Deelnemers begonnen vanochtend vanaf 4 uur aan de laatste 50 kilometer van de Vierdaagse via Grave en Kuik. Aan het begin van de laatste etappe waren er nog bijna 38.600 deelnemers. Vanwege de intocht en het feest daarna is Nijmegen en de omgeving erg moeilijk bereikbaar. De ANWB die adviseert doorgaand verkeer om de stad te mijden. Dan nog het weer, afwisselend zon en stapelwolken en ook een enkele bui. Middagtemperatuur van 17 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is inderdaad erg druk richting Nijmegen naar de Vierdaagse. Vooral de A50, Arnhem naar Oost. Daar rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen Renkem en Knoopbunt Ewijk. A8 richting Amsterdam, 2 kilometer voor Knoopbunt Koenplein. Die file loopt door op de Ring Amsterdam. Daar staat voor de Koentenol richting Den Haag, 2 kilometer. Er komt door een ongeluk, maar inmiddels zijn alle reizen ook weer vrijgegeven. A27 Utrecht naar Breda, 3 kilometer tussen Breda en Knoopbunt Sint-Anderbos. En een korte file op de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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen nooit meer over de schietpartij in Denver naar de Batman Film. Vandaag start de Ramadan. Miljoenen moslims eten dan niks zolang het daglicht schijnt. Dat is een mooi pech in de zomer. En voor zo'n 3000 islamitische sporters die zich opmaken voor de Olympische Spelen is het helemaal zuur. We spreken er zo over met Pim Verbeek, de trainer van het Marokkaanse nationale voetbalelftal. In Syrië is de burgeroorlog nu zelfs tot in de betere wijken van Damascus doorgedrongen. Bijna alle westerse journalisten en hulporganisaties zijn het land uit. Een van de weinige organisaties die nog in Syrië actief is, is Dorkas. We praten er dus zo over met Dirk-Jan Otten. Hij is programmacoördinator Noodhulp. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Tijs van der Brink. Breaking news this morning: a gunman releases a barrage of bullets in a movie theater just outside Denver at the midnight opening of the new Batman movie, The Dark Knight Rises. There are unconfirmed reports of 10 people dead. Lokale media in Denver melden dus dat er mogelijk tien doden zijn gevallen na een schietpartij in de bioscoop. Amerika-correspondent Jacqueline Ekman: het nieuws is nog vers. Kan jij nog iets meer vertellen? Ja, nu is het inderdaad nog heel erg vers. De schietpartij heeft, zoals we nu zeker weten, in El Aurora, Colorado uh, plaatsgevonden, vlakbij Denver. Zo'n groot uh, filmtheater met meerdere bioscopen daarin. Daar heeft de schietpartij zich uh, plaatsgevonden. Um, wat ik welkom ben, dus meerdere ziekenhuizen die er omheen liggen al wel gemeld hebben dat er ze meerdere gewonden zijn binnengebracht. Uh, hoeveel gewonden, dat is allemaal nog niet duidelijk. Ook doden en hoe... Als we doden zeggen van hoeveel dan, er zijn inderdaad meldingen van tien. Uh, uh, maar ook daar hebben we dat natuurlijk allemaal nog niet bevestigd gekregen. Uh, zoals je al zei, het is allemaal erg, uh, erg vers. Ja, er zouden er, ik lees ook verschillende berichten over de dader. Er zouden één of twee daders zijn met een gasmasker op. Weet je daar iets van? Ja, met een gasmasker op wordt, uh, um, heb ik nu ook gehoord, uh, een gasmasker die dan in het. Er zou ook een soort granaten, tenminste een gasgranaten in het theater zijn gegooid, hoor ik hier weer net om, om rook uh, te veroorzaken, zodat mensen het theater niet uit konden. Maar ja, nogmaals, ik wil er ook een beetje voorzichtig mee zijn. Vooralsnog, omdat. Um, een hoop paniekverhalen nu nog de ronde doen... van mensen die elkaar allemaal verhalen vertellen. Dus dat is nog niet allemaal zeker wat er nou precies heeft plaatsgevonden. Maar dat er een schietpartij, dat er een schietpartij is geweest, dat er gewonden zijn gevallen... en zeer wellicht ook een aantal doden, dat, dat is wel zeker. Ja, en dat er veel mensen dachten dat het bij de film hoorde, De commotie. Um, ja, dat zou kunnen. Maar ja, dat zijn, weer, uh, dat zijn weer verhalen. Dat gaat ook weer een stapje verder wat de zijn. wat mensen hebben gedacht... Um, um, uh, het, is, ja, het was een, een, een première van de uh, Dark Knight Rises, Batman-film, die het, uh, deze dagen, eigenlijk vandaag, uh, in première gaat in een hoop steden. En uh, daar zijn natuurlijk een hoop mensen op afgekomen. En uh, mij is ook nog helemaal niet duidelijk of alleen dit theater waar deze, deze première heeft plaatsgevonden, of misschien wel de theaters die daarnaast lagen, of daar ook uh, schietpartij heeft plaatsgevonden, of uh, wat daar dan ook is gebeurd. Alles is ontruimd. Uh, er overal politie, uh, ambulances uh, zijn te zien uh, gewonden worden dus in ieder geval naar de omliggende ziekenhuizen gebracht. Uh, maar over aantallen en uh, wat er nou precies heeft plaatsgehad, uh, uh, daar is nog veel onduidelijkheid over. We hadden, dacht ik, nog een quote van een man die was in de bioscoop toen er werd geschoten... Ehm um, de eerste verwarring en het was helemaal niet duidelijk wat er aan de hand was. Here yeah, people stood up and started checking themselves. Um a couple of people were walking away holding areas and I heard moaning like they were in pain. Um and that's when I started to get worried. Uh and we we didn't really know something was happening until someone came from the left entrance and uh told us that we shouldn't go outside because there was a guy with a gun out there. Ja, een ooggetuige dus. Jacqueline Ekman, wij komen bij jou terug zodra er meer nieuws is. Dankjewel. Ik had, uh, ja, als ik daar nog eventjes ja? op in mag komen. Natuurlijk. Ik krijg nu wel meerdere. Uh, van meerdere nieuwsorganisaties. Uh, um, de, de melding van tien mensen die uh, omgekomen zouden zijn. vermoord zouden zijn. 39 naar uh, lokale uh, ziekenhuizen verplaatst. Dit is wat er nu door meerdere um, uh, nieuws. Uh, programma's wordt gemeld. Goed. Nou, dat uh, heb je dan nog even gemeld. Wij komen bij je terug zodra er meer nieuws is. Ja. Dank je wel. OJ's met backstabbers. We gaan even naar Sebastiaan Timmermans bij de Tour. Je schijnt uh, iets te melden te hebben, Sebastiaan. We zijn uh, net uh, geneutraliseerd vertrokken, zoals dat heet, voor deze uh, 18e etappe. In Blayac. dat ligt uh, bij Toulouse. voorstadje van uh, Toulouse voor een lange etappe naar Brieven La gaillarde Dat ligt in het uh, midden van Frankrijk. Uh, als ik het goed heb, gaan alle 153 coureurs van start in ieder geval... ...heb ik alle uh, fietsen gezien van de tien Nederlanders die nog resteren in deze uh, Tour de France. En er was heel veel aandacht voor Chris Anker Seurensen. dat is de ding van Sassabank... ...die gisteren mee zat in de eerste ontsnapping, vervolgens een uh, krant in zijn wiel kreeg... Uh, ...probeerde met zijn uh, hand, met zijn vingers die krant uit dat wiel te krijgen... ...maar dat lukte niet helemaal, want met zijn vingers tussen de spaken... En uh, kreeg, uh, had een uh, ja, behoorlijke wond aan zijn vingers. Is gisteravond in Toulouse, is hij uh, geopereerd. Daaraan zelfs nog, wil zelf heel graag starten. Maar echt, toen net nog een minuut of uh, vijf voor het geneutraliseerde vertrek... waren de rondeartsen van de Tour nog in de bus van Saxo Bank om te kijken of het verantwoord is dat uh, Chris anker van start gaat. Dus dat is nog de grote vraag. Verder zal het een, uh, ja, denk ik wel, een hectisch begin worden. Want er zijn nog altijd heel veel ploegen zonder ritzegen in deze Tour. Pas negen van de 22 ploegen hebben een etappe gewonnen. Dat betekent, uh, aangezien dit toch wel de laatste kans is voor de aanvallers... dat we veel renners zullen gaan zien... die het direct naar de stad gaan proberen. En dan met het de vraag, gaan de sprinters vroeger dat gaat dichtrijden? Of krijgen die aanvallers de kans om uh, uh, ja, toch voor de dag zegen te gaan? Of gaan we uiteindelijk in drie vlakken rijden kijken naar een uh, massasprint? Ik hoop dat jullie mij nog uh, verstaan trouwens. Want ja er komt net zo'n enorme airbus over, zo'n A380. Want die worden gebouwd in Toulouse. En dat is wel een fascinerend gezicht dat er nu eentje, nou ik denk... Een paar honderd meter hoogte langs ons vliegt als je ze op de grond ziet zijn er al enorme kisten. Maar zo in de lucht is het ook fascinerend. Tot slot tot een uh, presidentiële etappe vandaag. Want de laatste 40 kilometer vanaf de korte Souillac worden bijgewoond door de Franse president Hollande in de wagen uh, van de tourbaas van Christian Prudhomme. Dus hopelijk krijgt hij een fascinerend slot van de etappe te zien. Sebastian Timmerman. Dankjewel en tot later. Voor veel moslims begint vandaag de ramadan. Dat betekent tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en niet drinken. Pim Verbeek is trainer van het Marokkaanse Olympische voetbalelftal. Goedemorgen, hartelijk welkom. Goedemorgen. Gaat het samen, vaste en topsport? Nou, ik denk het niet, maar dat, uh, dat gaan we de komende weken dan maar zien. Ook op de Olympische Spelen en ook richting mijn eigen elftal. Oké, okay. maar dat maakt u een beetje onzeker, lijkt mij, aan het begin van zo'n toernooi waar je maximaal wil presteren. Nou, ik, ik geef onmiddellijk toe dat ik vannacht niet geweldig geslapen heb. En dat gebeurt mij heel, heel zelden. Um, om een voorbeeld te geven, Die jongens hebben kwart over drie gegeten nog vannacht. Dus vanochtend eigenlijk. En uh, mogen dus hun volgende drankje en eten vanavond om kwart voor tien. Ja, als je dat dan uh, zes dagen voordat je eerste wedstrijd speelt op de Olympische Spelen... dan kan ik moeilijk blij zijn. En je kan zeggen, dat wist je van tevoren, dat klopt ook wel... maar als je er dan één keer mee geconfronteerd wordt... dan moet ik eerlijk zeggen, was het toch vrij, uh, vrij schokkend... dat ik vanmorgen met vijf man aan tafel zat en in dat plaats van dertig. Uh, en dat blijft zo voorlopig, hè, denk ik? Dat blijft vier weken zo. Dus wij, uh, en ja, er zijn wel wat andere mogelijkheden. Dus we hebben een Turkse ploeg bij ons, in trainingskamp hier in Hoenderloo. We zitten hier uitstekend tussen haakjes, daar ligt het niet aan. Ja. Maar die doen daar ook aan, maar daar zie ik toch een volledige selectie. En daar schijnen er toch andere regels voor te gelden. Dus ik ben ook geen expert. Ja. Ja. Ik heb direct te maken met mijn eigen met mijn eigen jongens en mijn Marokkaanse jongens. En uh, die hebben een fantastische trainingsweek achter de rug. En ja, we zullen ons nu toch even aan moeten gaan passen, denk ik. Maar kunt u erover praten met ze? Nou, ik niet. Ik laat het over aan mijn Marokkaanse staf. Want ik denk dat dit een puur persoonlijke aangelegenheid is voor de jongens. We hebben er ook geen enkel druk op gelegd. We hebben ook niet van tevoren gevraagd van wat gaan we ermee doen. Gaan we spelers selecteren die er wel of niet aan doen? We hebben gewoon op kwaliteit en op posities geselecteerd. En wij gaan dan de komende dagen maar eens kijken hoe we dat het beste aan kunnen pakken. Maar ik heb me ook wel laten vertellen dat het verschilt per moslim hoe streng je eraan moet houden. Ja, precies. Dus daarvoor zeg ik, het is een puur persoonlijk uh, verhaal. Maar goed, nogmaals, ik had er vanmorgen vijf aan tafel. Vijf spelers of uit, uit de staf? Uh, Eén van de staf, uh, van de Marokkaanse staf en uh, vijf van de 22 spelers. En, en... Maar had u dan niet toch beter kunnen selecteren op mensen die er niet aan doen? Ja, maar dan had ik ze waarschijnlijk uh, van de straat moeten halen ergens. Want in Marokko is het uh, het is een familieaangelegenheid aangelegenheid... en men is er heel strikt in en ik respecteer dat. Dus had... Alleen dat ik als professional, waar ik twee jaar mee bezig ben... om de Olympische Spelen te behalen en daar resultaten te behalen... dat ik nou op dit moment niet de meeste... Uh, gezellige en gelukkige trainer ben, nee. dan dat mag duidelijk zijn. Nee, en die vijf spelers, hadden die vannacht ook gegeten? Of hadden die niet ja, gegeten? Die, die hebben ook om half zes of om kwart over drie nog wat gegeten. En waarschijnlijk ook nog even het, het ochtendgebed meegemaakt om vijf uur vanmorgen. Dus die zagen er ook niet erg florisant uit. Maar ik heb om half één een training gepland. Ik heb in ieder geval aangegeven dan uh, we, gaan, uh, we gaan er toch maar gewoon voor. Dus vanmiddag om half één en vanavond om zes uur. En dan ga ik maar even kijken. Ik heb wel vrijgelaten vandaag. Ik heb de eerste dag schijnt heel zwaar te zijn. Dus iedereen is welkom om half één. En uh, ik ga gewoon kijken wie er om half één uh, fris en vrolijk op het uh, veld staat. Ik, ik... Je krijgt uh, dispensatie om een paar redenen. Hè? Als je zwanger bent, nou dat zal bij jullie niet echt het geval zijn. Maar bijvoorbeeld, ook als je op reis bent, kan je Londen niet als een reis zien. Nou, je krijgt wel dispensatie, maar het is, je, je scheldt het niet kwijt. Hè? Dus je verlegt het probleem natuurlijk. Ja, maar dan verleg je het probleem tot lekker na de spelen. Ja, dat kan je wel makkelijk zeggen. Maar ik weet niet of PSV, Sporting Lissabon, uh, Brescia en uh, Paris Saint-Germain er nou heel blij mee is. Met dat, uh, want dan komen ze terug en dan hebben ze natuurlijk hetzelfde probleem. Want dan komen ze dus in een situatie waarbij hun club uh, aan de competitie gaat beginnen. Doe je het naar de winterstop toe? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ik hoor het al. Ja, nee, uh, u moet, u uh, moet echt in ik, gesprek over wat die zin ja. ja. ja. Nee, je moet bijna theoloog zijn om dan goed uit te kunnen vinden wat wel en niet mag. En dat bent u niet, vermoed ik. Nee, totaal niet zelfs. Nee, nee. Nee, nee. Daarvoor zeg ik, ik laat het ook aan mijn... Aan mijn staf en aan mijn spelers over. En wij respecteren dat. Wij gaan er gewoon het beste van maken. We hebben een inspanningsfysioloog ingehuurd voor deze week. En, uh, dus wij hebben heel goed in de gaten houden, geprobeerd om ze dus zo optimaal mogelijk voor te bereiden. Uh, voordat de Ramadan ging beginnen. Uh, dat is dus vannacht begonnen. En we gaan nu zorgen dat we dus de komende vijf, zes dagen wat we fysiek bereikt hebben. Om dat in ieder geval vast te houden. Ik heb me wel laten vertellen dat uh, verbeteren in deze situatie buitengewoon lastig gaat worden. Maar ook daar gaan we aan werken. We gaan ons uit dus de best doen. En ja. We hebben de meest optimale professionele organisatie wat mogelijk is. Dat nemen we mee ook naar de, naar de spelen. In de, wij beginnen dan in Glasgow in dit geval. Ja. Dus daar aan de organisatie en aan de planning, daar zal het absoluut niet liggen. Het vergt alleen een ongelooflijke, denk ik, fysieke en mentale opoffering van, van mijn spelers. Ja, aan de telefoon is Floris Wardenaar. Hij is als diëtist verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En hij is tevens lid van het voedingsteam van NOC-NSF. Goedemorgen, meneer Wardenaar. Meneer Wardenaar, kunt u mij verstaan? Meneer Waardenaar is er niet? Ik begrijp dat meneer Waardenaar er niet is. Nou ja, dan gaan we maar even nog verder met uh, Pim Verbeek. Meneer Verbeek, de, de, de, puur qua voetbal, maakt u kans? Ja, ik, ik denk dat ik een uh, ontzettend leuk elftal heb. Ik heb een uitstekende mix van spelers die in, uh, in Spanje, Frankrijk, spelen. Uh, en ik heb uh, vier, vijf uh, prima aanvallers uit uh, Nederland en België. M kunt u dus het ik, uh, noemen? Ja, ik heb nou, met name de Nederlandse jongens. Dan praten we natuurlijk over uh, Zakaria Labiat. Voormalig PSV'er. Uh, nog steeds? Uh, nog steeds. Hou het daar nog even over dan. <laughs> ja. Ja, ja, ik zie het nog steeds als voormalig. Noordin Amrabat. Die uh, net getekend heeft voor Galatasaray. Uh, Soufian Hasnoui speelt bij de Graafschap. Iemand Nadja speelt bij PSV. Dus dan praat ik over de jongens hier. Daarnaast hebben we dan basisspelers van, uh, van grote clubs in, uh, in Frankrijk. Montpellier. Uh, Getafe in Spanje. Lans, Niem. Hmm. Dus wij komen, ik, ik moet eerlijk zeggen... we hebben daar twee jaar heel hard aan gewerkt... met uh, mijn scouts en mijn staf. En uh, we hebben een ontzettend, uh, denk ik, interessant elftal. Um, dus we hebben absoluut hoop dat we daar toch wat, uh, wat mee gaan presteren. Ja. Het is alleen nu even, laat ik zeggen... we zitten nu even in een dipje vandaag... En dan gaan we dat vanavond weer gewoon uh, oppakken met al die jongens. Ja. En dan gaan we weer volop aan de slag. Spannend. En inmiddels is wel aan de telefoon Floris Wardenaar. Hij is als diëtist verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tevens lid van het voedingsteam van NOC-NSF. Kan het topsport en vasten? Ja, het is wel lastig. Wat moet uh, Pim van Beek doen? Die zit er een beetje mee in zijn maag. Ja, kijk, feitelijk heeft hij... Als, uh, als de jongens zich echt heel duidelijk aan het, uh, het schema, het voorgelegde schema, houden... dan, dan hebben ze zes en een half uur de, de tijd... Uh, S'avonds, s'nachts, om, om bij te eten. En ja, ik denk dat, dat ze die wel moeten benutten, maar ik weet niet in hoeverre ze uh, sober de ramadan willen, willen beleven, want dan, uh, dan wordt het niks. <laughs> want als je het sober beleeft, wat doe je dan? Nou ja, dan begin je met een paar dadels en dan neem je wat, uh, wat misschien een, een kopje soep en dan uh, aan het... Uh, het nieuwe ochtendgebed om een uur of drie, dan doe je dat nog een keer. Ja, dan kom je niet ver. Nee, maar en als je het iets minder sober beleeft, dan mag je tussen kwart voor tien en kwart over drie gewoon echt goed eten. Ja, ja, en dat zou ook mijn advies zijn. En, maar dan moet je ook denken aan dat ze zowel hun vochtinname uh, op peil moeten brengen voor de rest van de dag, en hun koolhydraatinname op peil moeten brengen. En dat zou voor mij leidend zijn, en dat betekent dat... Dat voor mij de richtlijn zou zijn dat ze ongeveer 500 gram koolhydraten gedurende die 6,5 uur naar binnen moeten krijgen. En dat is wel een opgave. Oh ja. Kan dat, meneer Verbeek? Nou, ik, uh, dat is wat ik van mijn staf ook begrepen heb. Ja, het is niet zo van, uh, we kunnen om kwart voor tien eten... en we zullen ons even helemaal vol stoppen. Want dan heb je dus uh, 17, 18 uur dus niets gegeten. Ja, en dan, uh, dan is wel veel eten en dan kan je weer weinig drinken. Dus kijk, ik ga er vanuit, de jongens hebben, doen het natuurlijk niet voor het eerst. Dus die uh, uh, lopen langer mee dan, uh, dan ik natuurlijk in dit geval. We hebben natuurlijk een uitstekende, wat ik al zei, een uitstekende staf bij ons die daar uh, inburg geleidt. Maar het blijft puur individueel. Ik denk... Uh, dat dat zo speelt. Maar ik denk dat het eten en allemaal, dat gaat er nog wel. Maar als wij dus uh, smiddags om vijf uur een wedstrijd moeten spelen. Dat betekent dat de jongens van drie uur s ochtends tot vijf uur smiddags helemaal niets gegeten en gedronken hebben. En je moet dan uh, pak een beet honderd uh, minuten een topprestatie leveren. Dan moet je toch van goede huizen komen, ja. denk ik. En dan kan je eten en drinken wat je wil om drie uur s ochtends. Maar... ...daar zullen we toch heel goed uit moeten kijken. En daar heb ik het nog niet eens over het presteren te maken. Maar ik denk ook dat je dan een zeer verhoogde kans hebt op eventuele blessures. Dus wij, wat ik al zei, we hebben ons, we hebben genoeg doktoren, fysiotherapeuten, inspanningsfysiologen bij ons... ...en inderdaad ook de dokter die al dagen bezig is met het dieet. Maar ik dank u nogmaals heel hartelijk voor de tip, want wij gaan daar, ik ga dat nog zeker even controleren. En dan gaan we toch gewoon volop aan de slag. Want de spelers wisten het en wij wisten het... En daar moeten we toch het beste voor maken. Nee, ik las dat er ook iets is dat je um, iets, iets in je mond neemt. En het dan weer uitspuugt. En dat je dan toch koolhydraten binnenkrijgt. Ja, dat, hmm. is, dat is... Kijk, wat er op dit moment uh, in is, om maar om te zeggen, is om een snoepje, een zuurtje of iets dergelijks uh, in te nemen. En dat prikkelt uh, de hersenactiviteit. Waardoor, uh, waardoor mensen alerter worden en ook betere prestaties laten zien. Het enige probleem is denk ik dat als je, als je leest op de fora uh, met betrekking tot ramadan... dat dat eigenlijk ook al niet mag. Nee, okay. Want dat het is risico al... bestaat dat Cheaten. je dat speeksel met dat suiker dan weer inslikt. Kijk, zelfs kauwgom, dat mag eigenlijk niet. Mm, okay. uh, het risico wat bestaat is zelfs dat, dat mensen continu hun speeksel uitspuwen Aha, precies, om maar uh, niks binnen te krijgen. Ja, raakje, okay, maar de tijd tij is echt op. Hartelijk dank, Floris Wardenaar... diëtist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen... lid van het voedingsteam van NRC-NSF. En ook hartelijk dank, Pim Verbeek, en heel veel succes. Dank u wel. De Radio 1 Sportzomerbus. Is staat in Amsterdam. Het rolstoeltoernooi Amsterdam Open is terug van weg geweest. En uh, vandaag gaat het toernooi weer van start. En daar is dus ook de verslaggever van de Sportzomerburs Mark Robin Visser. En jij bent daar met twee rolstoeltennissers. Wie zijn dat? Ja, ik ben hier met, met Judith Sanders en uh, Claudia Komijs. En ik, ik, uh, ik heb mezelf ook even in een, uh, in een rolstoel gehezen... om even te kijken hoe dat, uh, hoe dat moet. Maar ik zit eigenlijk, ik zit eigenlijk niet zo heel lekker... Nee, dat klopt. Je past er niet helemaal in. Ik pas er niet in. Wat dat is gruwelijk. Ja hij, is zo smal voor je. ja, hij is iets te smal voor je. Ik ben iets te breed voor de stoel. En, maar dan toch even voor het idee. Uh, een sportstoel is dit, hè? Dit is geen gewone rolstoel. Ja, klopt. Het, uh, deze is speciaal voor het rolstoeltennis. Ja. Het is uh, wendbaarder dan, uh, dan een gewone stoel. Dus je kunt er uh, beter mee rijden. Ja, nou, ik, uh, ik ben wel eens bij rolstoelbasketbal geweest. Maar is dat dan weer een ander soort stoel dan een tennisstoel? Ja, een basketbalstoel heeft uh, wat meer onderdelen. Uh, gaat er ook wat grover aan toe, volgens mij als het, uh, als het tennis. Ja, ja, ja, dus, uh, ja, er wordt niet... behoorlijk gebotst ja. met elkaar. Precies. En dat hebben wij niet. Nee. Nou, jullie zijn een tennisduo, jullie spelen samen dubbels, maar jullie botsen dus niet met elkaar. Nee, wij klikken heel goed. <lacht> <lacht> wij botsen niet. <lacht> wij zijn in Amsterdam op het terrein van het uh, universitair Sportcentrum. Dat is uh, vlak naast de Jaap Edebaan, voor de mensen die willen komen kijken. Het toernooi begint straks om 12 uur. Er wordt nu een beetje lekker ingespeeld op de velden. Uh, jullie zijn er ook helemaal klaar voor. Wat is jullie niveau? Hoe hoog zitten jullie eigenlijk? Ik zit in het, uh, in het hoofdschema. In de main draw noemen ze dat. Ja. Ja. En, en wat betekent dat? Main, ja, dat is het hoogste schema. Dus je hebt verschillende onderdelen. Ja. Je hebt de main, de second en bc. En ja. ik speel in, in, in het hoogste schema. Ja. Nou was ik vanochtend in gesprek met uh, onder meer de directeur, hè, Philip Engelen. En dus toen hadden we het erover. Het is ongetwijfeld een leuke sport om te spelen, dames. Maar is het ook leuk om naar te kijken, hè? Ja. Uh, wat al gezegd is in een, in een voorgesprek. Het is vooral op het hoogste niveau is het heel erg leuk om naar te kijken, ja. vind ik. En daardoor ben ik ook betrokken geraakt bij het rolstoeltennis. Maar ik vind ook op lager niveau is het ja. zeker de moeite waard om er naar te kijken. Ja. Nou, ik heb vanmorgen een tijdje naar jullie dames uh, zitten kijken. Er zijn me een paar dingen opgevallen. Allereerst, je mag twee keer stuiteren hè, als rolstoeltennisser. Dat klopt. Maar jullie doen het niet heel vaak. Ja, het ligt eraan hoe je voor de bal staat. En het is natuurlijk hoe... Staat, nou, u, u, u, u zit toch vooral? <laughs> hoe, hoe, je, je, je, je, toch? We zijn ervan spreken, ja. <laughs> ja maar wat, wat, wat grappig je dat je dan toch staat, staat zeg. Ja, ja, ja. Dat zit nog helemaal in je systeem, in je systeem waarschijnlijk. Ja. Lopen, staan. Ja. ja, ik loop wel even mee. Wat? Ja, ja precies. Ja. ja, maar hoe sneller je de bal pakt, hoe moeilijker het je voor de tegenstander ook maakt. Dus dan maak je het spelletje sneller. Dus ja, want het spel vertraagt natuurlijk als je twee stuiters hebt. En ja. het is ook spannender om maar even terug te gaan naar de kijkbeleving. Het is ook spannender om te zien als die maar één stuiter maakt. Zeker, dan heb je ook een sneller spel wat al gezegd ja. wordt. En dan is het leuker om te zien. Ja. Ja. Verder is mij opgevallen dat jullie heel handig de tennisballen... tussen de spaken van de rolstoel steken. Dus kijk, normaal hebben tennissen dus altijd zo'n dikke broekzak. Ja. Ja. ja, wij hebben gewoon heel veel wielen, heel ja. veel spaken. Heel dus veel je kunt heel veel ballen kwijt. Ja. kwijt. Hebben jullie dat zelf bedacht? Nee, dat is eigenlijk, ik weet niet, uh, dat is iemand meegekomen. En iedereen neemt het over. Ja. ja. ja. Ik ga even naar Joop. Joop, Joop Baar, de arbiter van de tennisbond. Hè? Ja. Het gaat hier helemaal officieel vandaag. Jazeker. Ja. Het is een hele speciale gebeurtenis. En u bent hier om te kijken of alles volgens de regels plaatsvindt. We zijn hier op. Een, het wordt op vier banen geloof ik of twee banen gespeeld. Vier, vier, vier banen worden gespeeld. En uh, ja, het is. Uh, alles volgens de regels, hoor. Het ja. uh, wordt niet meegewassendeerd. Nee. En die banen, dat is wel leuk om uh, eventjes te melden... heb ik vanmorgen ook al gezegd, dat zijn exact dezelfde banen... zoals die in Londen ook liggen. Ja, de banen, daar, uh, daar parkeert niks aan. En die, die zijn ook prima verzorgd ook. Ja. Vanmorgen heb ik dat, uh, dat uh, geïnspecteerd en dat is ja. fantastisch. Ja, er liggen hier en daar nog wel een paar kleine plasjes ja, naast ja, de baan. Dat is misschien door het inspelen gekomen dat we de dames al behoorlijk hebben gezweet. <lacht> dus het zou kunnen dat... dat uh, nee, dat, uh, dat wordt, zo direct wordt dat nog opgeruimd. Ja. Dus, het uh, kan niet blijven liggen, nee. zo, maar het wordt uh, nog eventjes ja. opgedraaid. En u blijft gewoon hier de, het, het hele weekend, want het ik is blijf tot met zondag. Ik, ik blijf het hele weekend blijf ik hier, maar ik wil er nog wel eventjes een ja. opmerking maken over wat de twee dames net zeiden. Ja. Van, van, uh, we, we staan er vo, vo, volkomen goed achter, uh, ja. achter een bal ook. Maar ik, de eerste wedstrijd die ik op de stoel zat, bij het rolstoeltennis, toen zag ik dus ook dat het wieltje dat kwam over het lijntje heen. Ah. Maar wat moet ik nou zeggen? Hè? Toen dacht ik zo, en toen zei ik, wielfout. <lacht> oh, dat is wel een goeie... Maar de roller die weet boos. Hij zegt, er staat in geen één reglement zei, dat er een wielfout is. Voetfout. En je moet voetfout oh. zeggen. Dus het heet toch voetfout. He? Ik ga even naar de dames. Ja, dus je kunt zelfs met wieltjes voetfouten maken. Blijkbaar. Ja. Nog even kort, wat staat er voor jullie op het spel? Uh, voor mij vandaag een uh, single en een dubbel. Ja. ja, maar ik bedoel eigenlijk meer in overdrachtelijke zin. Wat staat er op het spel? Gewoon een heel leuk weekend hebben. Ja, en dat is ook belangrijk zeg. Ja. Punten verdienen voor de ranglijst. En, uh, ja, heel ja. Punten scoren. Ja. Ik denk dat het heel leuk is om te zien. Mensen kunnen hier ook gewoon gratis komen kijken. Publiek, mensen die in de buurt wonen. Of denken, nou, dat wil ik wel eens meemaken. Naast de Jaap Edebaan in Amsterdam. Er is hier koffie en broodjes en het kan hier gewoon niet op. Ja, precies. Kom. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. En niet te veel voetfouten maken. <laughs> ik doe mijn best. dank je wel. <laughs> Groeten uit Amsterdam. mark Robin Visser was dat. Nou, we gaan naar Mark Visser met het hoofdpunten van het NWS nieuws van half twaalf. In een buitenwijk van Denver zijn zeker 14 doden gevallen... bij een schietpartij in een bioscoop. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. De politie zou meteen na de schietpartij een verdachte hebben opgepakt. De schietpartij was tijdens de première van de nieuwe Batman-film... The Dark Knight Rises. Ooggetuigen zeggen dat een man met een gasmasker op... het vuur opende en traangas gooide. De man zou geheel in het zwart zijn gekleed... en een Kevlar vest hebben gedragen. Er zijn berichten dat er twee schutters waren. De politie zou bezig zijn met een klopjacht op die tweede schutter. Het Syrische leger heeft de wijk Midan in de hoofdstak de Damascus heroverd op de opstandelingen. De opstandelingen die zeggen dat ze zich hebben teruggetrokken... om levens van burgers te sparen. De gevechten in Midan en andere wijken van Damaskus duren al de hele week. Duizenden mensen in en buiten Damascus zijn op de vlucht geslagen. Het telecombedrijf Vodafone heeft door de grote storing... in april in het tweede kwartaal minder omzet geboekt. Een de grootste telecomaanbieder van Nederland... die boekt een omzet van 469 miljoen euro, een daling van 1,5 procent. Vodafone komt in april met een zware storing als gevolg van een brand... naast een netwerklocatie in Rotterdam was dat. En abonnees die konden daardoor dagenlang niet bellen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het is al erg druk richting Nijmegen. Onder meer op de A50 Arnhem naar Ost. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Renken en Kloopend Ewijk. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Voor de Walpug Nijmegen 2 kilometer. Op de A27 Utrecht naar Breda. Daar staat 3 kilometer voor Kloopend sint anderbos En op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort ook 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zijn er nog hulpverleners in Syrië? Nou, een enkeling. Zo meteen hoort u er een. En we houden u natuurlijk op de hoogte van het nieuws van de schietpartij in Denver. En u hoort Servaas knave, de ploegleider van de Skyploeg in de Tour de France. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Demain,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 Folie et livresse, En chantant dans les rues J'oublie toutes les promesses Demain j'arrêterai Demain je m'y mettrai Je vois rien au café en terrasse Je suis bien J'en garde la vie qui passe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 Thomas Dutron de man. U hoort het al in het nieuws: er is een schietpartij geweest in een bioscoop in Denver, in Amerika. Een lokale radioverslaggever vertelt dat tientallen mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. De schietpartij was rond 1 uur s'nachts lokale tijd. De schutter had een masker en een gasmasker op. De duizenden mensen zijn naar ziekenhuizen to sommigen met bloed op splattered de The van hun verwondingen nog niet bekend Overlevenden die zijn vertellen de politie over een die onderzoekt wat SUV in de De politie onderzoekt of er explosieven in de auto van de verdachte zaten. Uh, toen het gebeurde was de verwarring in de zaal groot, vertelt een andere verslaggever. Batman: The Dark Knight Rises is een actiefilm met veel lawaai. Het was clearly a chaotic scene the way this went down from everyone that we're talking to, because you're in een action movie, you're surrounded by lots of sound and light, and all of a sudden you know you hear banging. It's not necessarily something that's going to trigger you right away that something's out of the ordinary. You're in een theater experiencing uh, something that's very much like um, the sounds that are created by an incident like this. Sommige mensen hadden pas door wat er gebeurde toen ze zagen dat mensen gewond waren geraakt. You know, some of the folks I've talked with, uh, you know, said they didn't register what was going on for quite a while until they started to see people who were clearly wounded in this attack. Correspondent Jacqueline Ekman in Washington over de laatste berichten. Het, het aantal doden was, uh, is inmiddels bijgesteld van 10 naar 14, 50 gewonden. 10 zouden onmiddellijk zijn uh, overleden ter plekke um, um, is nu de melding en... Er zijn nu nog vier bijgekomen. Er zijn natuurlijk talloze gewonden uh, naar omliggende ziekenhuizen gebracht. En vijftig uh, worden nu gemeld. De kans is natuurlijk dat uh, het aantal doden uh, nog... Het, het, het, het aantal zal uh, toenemen. Um, inderdaad, meldingen van een gemaskerde man die uh, de bioscoop zou zijn, zou zijn ingerend, een, een rookgranaat zou hebben gegooid, waardoor mensen geen hand meer voor ogen zagen. En uh, toen is gaan schieten. Ook over het aantal um, gewonden wordt ook gemeld van, van tieners zouden daartussen zitten. Kinderen wordt genoemd, waar dat inderdaad lijkt mij best uh, moeilijk. Het was een, een première van. Een Batman-film vrij laat, dus ik vraag me of er kinderen hebben bijgezeten. En um, uh, nou ja, wat je hier ook aan de beelden ziet, uh, de, alles is afgezet. Het is nog donker uh, in Denver en um, uh, overal ambulances, zwaailichten en uh, het onderzoek is natuurlijk volop gaande. Correspondent Jacqueline Ekman, als er meer nieuws is uit Denver hoort u dat natuurlijk onmiddellijk in de Radio 1 Sportzomer. gaan we naar Gio in het Oer. We zijn inmiddels begonnen met de etappe. En de etappe is inmiddels alweer een kilometer of 15, 15,6 kilometer om precies te zijn. Onderweg en nog steeds geen renners gedemareerd uit het peloton. Ze proberen het wel, maar voortdurend worden ze teruggepakt. Die lawaaiige Airbus, die A380, die als saluut even een stukje meevloog, is inmiddels ook verdwenen uit het beeld van de renners. Die dus vertrokken zijn uit Blagnac. Voor die etappe van 222,5 kilometer naar Brive-la-Gaillarde, waar het. ...mogelijk op een massasprint gaat uitdraaien. Maar we gaan het zien. Voorlopig dus nog geen renners die daar wegrijden aan de kop van het peloton. Het peloton waarin de gele truidrager nog steeds Bradley Wiggins heet... ...na de etappe van gisteren. En om het eerlijk te zeggen, de Tour die kan natuurlijk niet beter gaan... ...voor die ploeg die aan de ene kant ook wel weer erg bekritiseerd wordt... ...om de wurggreep die ze hebben op het peloton. Vlak voor de start van de rit in Blagnac... ...sprak Steven Dalebout met de Nederlandse ploegleider Servas Knaven. Nou, ja, gefeliciteerd. Ja... Maar tot nu toe zijn we heel tevreden. Dus, uh, maar de concentratie moet nog uh, steeds daar blijven. En het is pas zeker op zondag. Ja, er komt nog een tijdrit aan. Wiggins gaf zich gisteren zelf ook al, eigenlijk al aan. Ja, je kan je huizen wel opzetten, zei hij volgens mij. Uh, dat we daar het niet meer weg gaan geven. Nee, kijk, als alles loopt zoals het heel het jaar loopt in de tijdritten Dan, uh, dan ja, het ziet het er gewoon heel goed uit. En, uh, maar je moet daar niet op je lauren gaan, gaan rusten. Want, ja, vandaag is het 220 kilometer. En niet dat, dat, je, dat het te lastig gaat zijn, maar ja, het is ook weer een finale met misschien, misschien een massasprint, weet je niet. En dan moet je toch altijd uh, attent blijven. Ja, dat is het. Je, bedoelt, ja, je moet niet de aandacht laten verslappen en daardoor achter een valpartij of, uh, ja. of zoiets terechtkomen. De aandacht verslappen kan, dat kan nog de, de overwinning kosten. Ja. Dus hoe hou je ze scherp? Ze oh, zijn scherp. Je dus, uh... hoeven niet zoveel voor te doen? Nee, iedereen is, ja dat is logisch. Uh, we hebben al uh, heel de Tour goed gereden als ploeg. En we hebben al bijna twee weken de geheel het En we zijn bijna in Parijs. En wat dat betreft, ja, de moraal is goed en ze zijn gefocust. En laten we hopen, het zou mooi zijn als er vandaag nog een sprint zou zijn. Is Froome nog gelukkig? Nog, steeds, ja. Wiggins, ook, ook gelukkig met Froome? Ja, iedereen is gelukkig. Hoe zou jij het vinden als, als wielrenner dat, er iemand, dat je ploegmaat voor je rijdt en met die gebaatjes naar boven rijdt? Hoe jij het zo... Eh, Verplaats je, je in Wiggins... En Froome rijdt voor je, is jouw helper. En die kijkt zo'n beetje achterom, rijdt vier meter vooruit. Zak weer terug, rijdt weer vier meter vooruit. Wat zou je daarvan vinden? Nou ja, zo wat, wat het was gisteren... Bradley die zag dat iedereen gelos was. En op dat moment was voor hem de buit binnen. Dus hij verslapte een beetje zijn concentratie. Hij was een beetje weg, waardoor Froome elke keer een stukje voor hem kwam te rijden... En dat, je kunt ook heel duidelijk aan zijn lichaamstaal zien van Bradley. Dat hij gewoon niet eh, 100% gefocust was zoals hij daarvoor was. En dat hij gewoon wist van ja, ik hoef niet meer harder te rijden dan nu. En dat was eigenlijk het, eh, het, het geval wat gebeurde waardoor Vroom elke keer een stukje vooruit kan. Er is al onderling nog gepraat geloof ik ook. Hè? Wat is daar gezegd? Nou ja, nee, er was afspraak, ze zouden we bij elkaar blijven. En die afspraak hebben ze zich aan gehouden. Dat was het plan en daardoor is het zo gegaan. Ja. Is daar ook gisteravond nog over, over nagepraat? Er is nog wel wat over nagepraat maar er is verder geen discussie geweest. Vandaag? Wat voor, wordt, wordt nou een dag voor ontsnappers of een dag voor een massasprint? Ja, dat hangt af wat de sprintersploegen willen. Nou, dat zijn, jullie hebben ook een sprinter geloof ik, hè? Ja, maar wij zijn geen sprintersploeg. Oh. Uh, vandaag is 220 kilometer en dat is alleen maar te controleren als meerdere ploegen ...voor een sprint willen gaan. Er is bijna geen enkele ploeg nog compleet. Dus het zal echt een aantal ploegen moeten gaan... ...die zullen moeten samenwerken. En als dat gebeurt, ja, wij, wij zullen ook uh, op kop rijden... ...om de gehele trei uh, veilig naar, naar de finish te brengen. En dan, dan zullen wij ook uh, meehelpen... Uh, ...om de boel bij elkaar te, te houden of te krijgen. Nogmaals, gefeliciteerd. Dank je. En dan nog, ik hoop dat je dat zondag ook nog kunt zeggen... Sky, ploegleider Sefa Sklaven, in gesprek met Steven Dalebout. Tienduizenden Syriërs zijn de afgelopen maanden... vanwege het geweld op de vlucht geslagen naar de buurlanden. Hulporganisaties zijn helemaal niet welkom in Syrië... maar de Nederlandse organisatie Doorkas die... Uh Voerte, ja, ik lees even een rare tekst, die uh, doet daar toch hulpacties. We praten met Dirk-Jan programma programmacoördinator van deze christelijke organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Dorcas, mag het land niet in, toch uh, verlenen jullie hulp. Hoe doen jullie dat? Ja, wij doen dat uh, via lokale partners. We hebben al uh, de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om te zorgen dat we eigenlijk een netwerk konden opbouwen in het uh, land zelf. Via allerlei uh, pastors die we kennen, via onze ja, eerdere netwerken die we al uh, kenden. Maar, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Dan bellen jullie daar, hoi, wij willen wat hulp. Ja, komen nou, brengen. Nou, het is meer ook andersom maar eigenlijk. Dat zij natuurlijk ook wel ons uh, uh, uh, netwerk kenden en ons ook konden vinden. En eigenlijk uh, ja, toch twee zaken bij elkaar kwamen wij. Die wat graag wou, wat wouden doen. Maar zij ook die graag ook wat, natuurlijk ter plekke hulp wouden geven aan de mensen om hen heen. En dat zijn christelijke pastors? Dat uh, uh, zijn inderdaad uh, christelijke pastors. Die uh, yeah, de nood zien uh, voor hun uh, mede medemensen in, uh, in Syrië zelf. Ja. Yeah. En, maar de, de christen zijn een minderheid. Is ja. dat, dat ligt ook gevoelig om die reden, denk nou, ik. Nou, valt eigenlijk heel erg mee. De, de cultuur van de Syriërs is toch heel erg... dat men uh, ja, wil helpen, ongeacht ras, religie, enzovoort, enzovoort. En dat maakt het toch wel dat mensen zeggen... Ja, als er mensen zijn die hulp nodig hebben, dan helpen we. En dat zit dat is toch wel in de cultuur van de Syriës dat ze zo... Uh, ja, dus dat jullie Doorkast daar niet naar binnen kan... dat heeft niet te maken met dat jullie een christelijke organisatie zijn... Nee. maar dat Syrië wil überhaupt geen hulp verlenen... behalve dan Inderdaad. het Rode Kruis en de Rode ja. Halve Maan daarbij. Maar, maar goed, wij zitten natuurlijk zelf daar ook niet. We werken in die zin ook ondergronds. Men ziet dus niet aan de buitenkant dat wij hulp verlenen. Uh, ja, maar dat hoe gaat dat dan praktisch? Hoe krijg je dus, uh, de, de goederen dan binnen? Nou, de goederen die worden met name gewoon lokaal nog ingekocht... En uh, ja, daar heb je natuurlijk wel geld voor nodig. Dat geld dat is uh, ja, op een beetje mysterieuze wijze het land uh, binnengesmokkeld. Om maar even zo te zeggen. Oh, Dat klinkt wel spannend. Ja, Met dat, uh, briefjes achterop een ezel. Nou, zoiets. We kunnen niet helemaal in detail gaan hoe we dat doen. Maar dat uh, wordt inderdaad op bepaalde manieren gedaan. Zodat het geld uh, wel uh, ja, bij de lokale kerken komt. Zodat zij uh, op hun uh, ja, wijze weer het geld maar door cash -geld kunnen. En cashgeld hebben we dan over? Ke cash -geld, ja. okay. Want er is genoeg eten nog in Syrië. De mensen kunnen daar eten kopen. Dat ligt natuurlijk heel erg aan de plekken waar, uh, de, aan de steden. Maar we hebben ook gezegd, nou, probeer te kopen wat er gewoon voorradig is. En uh, ja, we zitten eigenlijk in heel veel verschillende steden. Dus dat maakt het ook dat je niet heel erg uh, op één plek zeg maar, gefocust hoeft te zijn. Maar dan we, moet je ook op heel veel uh, verschillende plekken die eten zien te krijgen. Uh, uh, uh, het eten zien te krijgen, inderdaad. Uh, dat, uh, nee, het geld bedoel ik. Uh, het geld, <lacht> ja. Maar dat is dus het mooie. Ik, ik vergelijk dat een beetje net als in de ondergrond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er gebeuren allemaal afspraken en uh, rendezvous die er zijn. En uh, zo wordt er eigenlijk geld rustig doorgesluist van het, uh, ja, de ene plaats en de andere plaats. Dus dat uh, zijn echt hulpverleners die geld brengen naar iemand anders yeah. in het geniep. En die koopt daar dan eten van? En uh, nou, meer het gaat spullen? eigenlijk van kerk naar kerk. Dus je moet het eigenlijk... Zo zien we het, zoals dat in Nederland ook zeg maar uh, toch overkoepelende kerkorganisaties zijn. Zo zijn die er ook in Syrië. En het geld wordt dan eigenlijk zeg maar van een wat hogere positie zeg maar doorgedistribueerd naar wat kleinere uh, afdelingen in het, uh, in het land. En dan wordt er vooral eten gekocht? Ja, de, het, het geld gaat met name naar, naar eten, maar ook naar matrassen. Als uh, mensen natuurlijk in de bepaalde situaties zijn gekomen dat ze echt geen dak boven hun hoofd hebben, wordt er trouwens ook gezorgd dat er enige vorm van huur uh, betaald kan gaan worden... of dat er in ieder geval een plekje betaald kan worden... vaak bij familie of een soort compensatie voor... Ja, dat ze er ook oh. uh, redelijk enigszins kunnen leven. Hoe weet je nou wie er hulp moet hebben? Nou, dat weten dus die lokale kerken heel goed. Hè. Die, die kunnen dat heel goed zeg maar, ter plekke allemaal bekijken hoe, dat, hoe die situatie in elkaar zit. En die lopen eigenlijk een beetje, zeg maar even, undercover ook rond. Dus die zien wel zeg maar, de, de noden die er zijn op, op bepaalde plekken. Dus ja, dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. Mensen weten eh, enigszins wel waar ze zeg maar, moeten zijn om hulp te kunnen krijgen. En uh, ja, dat gaat eigenlijk heel snel. En is het dan, omdat jullie een christelijke organisatie zijn... dat je liever christenen helpt? Nee, wij uh, werken ongeacht ras en religie. Dus de, deze kerken, daar hebben we ook mee afgesproken... vinden het belangrijk dat jullie iedereen helpen. En dat vinden ze zelf ook. Dat zeggen ze inderdaad, dat zit ook in onze cultuur. Wij willen heel graag iedereen helpen. Dus wij doen dat ongeacht ras en religie. Het lijkt me wel een gevaarlijke aangelegenheid. Uh, het is inderdaad, uh, natuurlijk doen die mensen dat ook niet... Uh, uh, zonder gevaar. Nou ja, het ergste is dat ze kunnen ontdekken dat je geld bij je hebt, denk ik, of niet? Uh, ja, maar dan is natuurlijk onze vraag van, oké, okay, hoe kom je eraan? Ja, nee, precies, dan, dan moet je uitleggen waarom je zoveel uh, geld ja, bij je hebt. Maar goed, daar zullen zij uh, wel inventief in zijn, net zoals wij in de Tweede Wereldoorlog ook wel redelijk inventief waren, hoe we zeg maar, bepaalde dingen moesten omzeilen als het ging om uh, dingen die we toch een beetje illegaal eigenlijk deden. Want kunnen jullie in de gaten houden of ze gepakt worden? Uh, nou, wij hebben natuurlijk inderdaad uh, de, onze contactpersonen... die ons via Skype op de hoogte kunnen houden. Tot nu toe zijn er nog geen problemen gemeld. Dus het gaat eigenlijk tot nu toe eigenlijk heel erg goed en uh, ja, wij hebben ook niet het gevoel dat we een te groot risico hebben genomen dat we mensen hierdoor uh, in een te groot gevaar hebben gebracht. Ik moet je aan, aan de andere kant ook eerlijk zeggen dat als wij het niet doen dan doen ze het echt toch ook wel zelf. Dus het is ook niet zo dat doordat wij zeg maar, geld verstrekken zij deze hulp gaan geven. Ze willen die hulp sowieso al zelf geven maar doordat wij extra geld erin kunnen, uh, ja, in kunnen sluizen in het land kunnen zij die hulp op een betere en op een mooiere manier geven zodat mensen echt beter ook geholpen worden. Waar is, is de hulp het hardst nodig? Nou dat is heel uh, dat is toch heel erg verschillend. En dat ligt natuurlijk heel erg aan de gebieden waar dan zeg maar, per keer ook uh, ja, de gevechten zijn. Wij hebben ons nu heel erg verspreid over heel veel verschillende steden. Ja, en de ene keer dan zeg je oké, okay, uh, ik zie nu bijvoorbeeld in uh, Zwijden, daar hebben wij nu meer, uh, daar helpen wij eigenlijk de meeste families, Dara, Damascus iets minder. Maar goed, dat is, uh, het is ook maar een beetje net ook hoe dat, uh, hoe dat loopt en hoe die contacten natuurlijk uh, tot stand komen. En waarom de maskers minder, want daar is het nu uh, Nu hevig. op dit moment, maar goed, die kwartalen die kunnen natuurlijk uh, vandaag alweer anders zijn dan dat ze uh, vorige week waren. Dus dat is inderdaad, uh, dat verandert met de dag. Ik blijf een beetje hangen bij die matrassen. Zijn die te koop in Syrië? Uh, nou, ik begreep inderdaad dat die, gewoon, dat die gewoon nog te koop zijn, inderdaad, uh, matrassen. Ja hoor, ja, geen probleem. Oh. En de rest van de, de spullen ook nog? Is er echt een tekort aan bepaalde dingen? Ik heb niet echt gehoord dat er, uh, dat er grote tekorten zijn. Uh, in, in, natuurlijk wel, in sommige lokale gebieden is er een lokaal tekort. Maar dan wordt er dus inderdaad ook getransporteerd. Mocht het er op eten zijn, dan wordt het eten getransporteerd... van de ene plaats naar en de andere plaats... om zo ja, die verdeling op een betere manier uh, te krijgen. Ik vind u nog best wel positief. Nou, ja, goed, je, doet, je probeert je best te doen natuurlijk... om het uh, zo goed mogelijk de mensen uh, erbij te staan. Ja, en het grappige is natuurlijk dat deze... Uh, Lokale mensen, die zijn inventief. Hè. Kijk, uh, die hebben die, we helemaal niet nodig. Die, nee, die hebben ons niet nodig in die zin. Die kunnen dat al, natuurlijk allemaal zelf best wel uh, bedenken. Uh, maar goed, ze hebben natuurlijk wel de middelen nodig. In dit geval, dit geval geld om bijvoorbeeld mm -hmm. toch wat dingetjes te kunnen kopen. Uh, en ook uh, dingen rond te kunnen brengen. En waarom mogen eigenlijk niet de officiële hulporganisaties naar binnen? Ja, dat is uh, meneer Assad, hè, die dat uh, uh, natuurlijk besloten heeft. En daar en is hij streng in ook, ja? Uh, uh, dat ja, daar schijnt hij behoorlijk streng te zijn. Het hele leger is uh, daar ook echt wel... Uh, Um, alert op. Heel alert op. En wij merken ook wel dat, uh, met name ook aan de grens... er wordt natuurlijk wel wat het een en ander geprobeerd, maar dat is uh, bikkelhard. Maar stel, je wordt gepakt als uh, hulpverlener dan? Nou, gelukkig zijn de netwerken vrij groot... en zijn er ook nog wat invloedrijke mensen... die dan toch nog wel weer dingen vrij kunnen kopen. Het werkt hier en toch altijd wat anders dan uh, daar. Er wordt heel veel gepraat en dan meestal loopt het allemaal wel weer met een... Beetje uh, omkopen. Beetje omkopen hier en daar, ja. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Kwam u te laat op een belangrijke afspraak omdat u in de auto bleef zitten om te horen hoe Peter Winnen won op de Alp du West? Of heeft u een andere bijzondere herinnering aan een mooi sportmoment? Wij horen het graag. Stem via radio1.nl rechts op de site. Op uw favoriete sportfragment. En wie weet, komt u dan net als Max Mink uit Rotterdam bij ons in de uitzending. Goedemorgen, Max. Goedemorgen. Uw favoriete sportmoment? Dat is uh, uiteraard uit Rotterdam uh, het winnen van de Europa Cup 1 door Feyenoord in 1970. Oké, okay, die hebben we denk ik al vaker gehad als favoriet sportmoment. Dat is kennelijk voor veel mensen een belangrijk moment geweest. Het was natuurlijk uh, ja, het eerste grote succes voor het Nederlandse voetbal. En uh, de nadruk ligt hier op het eerste. <laughs> ja, u blijft Rotterdam. Zullen we even gaan luisteren? Ja, graag. Komen via een vrije schop uit de middencirkel genomen door Rines Israël. Dat kan gevaarlijk worden. En komt krijgt Hans. Hans. En... En de bal ligt in het doel. De bal ligt toch in het doel. Hij ligt in het doel. Feyenoord heeft gewonnen. Feyenoord staat voor hem met 2-1. Hoeveel Kienkvall heeft het dan toch gedaan, nadat scheidsrechter Lobello schitterend de voordeelregel toepaste bij een handsbal. Iedereen appelleerde voor een penalty, maar Kienkvall liep door en scoorde. 2-1 voor Feyenoord. En nog het Veenoord blijft meester van de trein. Het moet u gebeurd zijn. Het moet haast gebeurd zijn. Pieter Twaalband. Ja, ja, ja hoor. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Feyenoord heeft de Europa Cup gewonnen. Voor het eerst in de historie heeft de Nederlandse vereniging de beker veroverd. Ja, weet u nog waar u was, meneer Mink? Ik was uh, thuis, Piet Staalskreeg in Hoogvliet. Uh, met het hele gezin. Uh, zes personen in totaal. Uh, mijn zus was van Ajax, want de broers en de ouders waren voor Feyenoord. Oh, dat was een beetje <laughs> en... het opstandige zusje. <laughs> dat was op dat gebied uh, inderdaad het opstandige zusje. <laughs> en uh, ja, daarna een uh, volksfeest uh, buiten. En natuurlijk uh, een enorme huldiging één uh, of twee dagen later op de Koolsingel. Ja, en wat deed uw ja. zus toen? Uh, mijn zus was uh, toen ook wel blij, denk ik. Oh, toch nog wel? Ja, toch nog wel. En woont ze nog steeds in Amsterdam of is ze daar weggegaan? Nee, die woont uh, nog steeds in Hoogvliet. Oh, dus die, en, en, en toch daar gebleven, ondanks dat ze niet voor, uh, voor Feyenoord is? Nou, als dat een reden voor verhuizen zou zijn... dan zouden we echt een <laughs> probleem in Nederland krijgen. Ja, ik weet niet hoe diep het zit. Nou, je hebt tegenstanders nodig. Dus, uh... <laughs> ja, dus ze mag ook blijven. Ook in de familie. Ja, ook in de familie. Ja, en volgt u uh, Feyenoord nog steeds? Uh, ja, ik uh, probeer alles uh, te zien en te volgen van Feyenoord... en. Uh... Ja, dat hoop ik zo lang mogelijk vol te houden. Ja, het wordt wel een zwaar seizoen, toch? Al, al uw goede spelers zijn weggegaan, toch? Ja, maar het was het verleden jaar. Uh, zou het ook een zwaar seizoen worden? En de Nederlandse competitie is nou weer niet zo hoog van kwaliteit. Dat Feyenoord <laughs> ook gelijk kansloos is. Nee, uh, precies. Zonder een maar... goed team kan je best winnen. Je kan zonder een goed team nog altijd in de top 5 terechtkomen in Nederland. Ja, en dat verwacht u dan ook? Ik uh, hoop het in ieder geval. Ja, die Europacup er. Nou, dat kan weer, hè? want jullie spelen ook Champions League, jullie van Feyenoord. Ja, en als ik herinneren, waren wij geloof ik ook een van de eerste in Nederland die de tweede ronde van de Champions League haalde. Nou, kijk eens Dat aan. Mij herinneren. Dus ja, we hebben de ervaring mee. Komt helemaal goed. Ik Ma hoop het ook. Max Mink uit Rotterdam. Dank u wel voor uw okay. favoriete sportfragment. Dirk-Jan Otten van Doorkas nog in de studio. We hadden het net over de ondergrondse hulpverlening in Syrië. Um, er komt natuurlijk de hele tijd nieuws binnen. Vandaag weer dat bericht dan dat Syrische leger... heeft de wijk Midan in de hoofdstad Damascus weer herveroverd op de opstandelingen. Ja. Het gaat heen en weer. Wat hoort u daar van de mensen daar, van, van uw hulpverleners? Ja, nou, natuurlijk wel een beetje dezelfde, uh, hetzelfde nieuws als wij natuurlijk ook uh, bij horen. Uh, maar vaak hoor je toch ook nog, nog meer de, de personal, uh, ja de persoonlijke verhalen van de mensen, hoe ze er zelf in staan, hoe ze er als familie in staan. Ja. En, en wat hoort u dan? Zijn ze, voor, voor wie zijn ze? Nou, nou dat is, uh, zo werkt dat meestal niet. Uh, vaak merk je toch ook wel dat mensen zich daar niet over uitspreken. Ze durven is, niet, denk ik. Nou, enigszins misschien ook niet. Maar het is ook niet, voor ons is het ook niet van belang zeg maar, voor welke partij ze zijn. He, voor ons is het natuurlijk van belang dat we zeggen van... oké, okay, er uh, is uh, daar een conflict. Er speelt natuurlijk van alles. en Er uh, ja, zijn mensen in nood en de kerk daar die wil daar gewoon wat aan doen. Maar, Helf, maar, helpt u ook Assad getrouwen? Dat weet je niet. Dus dat zou best kunnen, zeg maar, dat er mensen die gevlucht zijn. En ja, er, zijn, er is zoveel. Uh, uh Ellende. Er zijn zoveel mensen die ontheemd zijn. Er zijn zoveel mensen die op de vlucht zijn. Daar kunnen inderdaad ook best mensen tussen zitten die Assad-getrouwen zijn. Goed, dat weet je allemaal, dat weet je vaak Maar niet. u weet en... ook niet bij wie christenen beter af zijn... bij Assad of bij de opstandelingen, uiteindelijk? Uiteindelijk nee. Dus ik denk ook dat heel veel, uh, dat zeg maar onze net, uh, ons netwerk... en onze kerken waar we mee samenwerken, ook daarin zeggen van... nou, we moeten het allemaal nog maar eens zien hoe dit allemaal gaat aflopen... Of dit nou een, een, de situatie zal gaan verbeteren... voor de toekomst van Syrië, ja, al dan nee. Ja, dus uh, de, de, u hoort geen voorkeur van een van beide... Nee, wij horen, uh, tijdende geen, tijdende tijdende horen tijdende. geen voorkeuren. Nee. Nee. En daarnaast helpt u iedereen, lang niet alleen christen. En daar, daarnaast helpen wij iedereen, inderdaad. Ja. <lacht> U blijft het op de voet volgen, daar neem ik aan. Inderdaad, wij proberen als Dorcas dit op de voet te blijven volgen. Wij zijn nog steeds bezig ons netwerk ook uit te breiden. Zodat wij, uh, mocht het uh, ja, echt ook allemaal erger worden... Uh, de, ook de hulp kunnen gaan opschalen. Dat doen we nu ook al in Jordanië. We hebben daar een, op, uh, een opvangkamp voor vluchtelingen ja. die we ondersteunen. Het is niet echt een kamp, maar ja, daar helpen we inderdaad ook. Goed, dank u wel, Dirk-Jan Otten van Doorkast. We gaan uh, luisteren naar het nieuws van 12 uur. Mark Visser is nog niet binnen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat hij hier over uh, twee minuten is. Vanavond van half acht tot acht. Live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, Politiek aan Zee. Deze week bij ons te gast Gerrit Salm. als minister van Financiën verantwoordelijk voor de invoering van de euro. Ik denk dat de euro voor Nederland en voor de Nederlandse economie enorm belangrijk is. Gerrit Salm, nu bankier, over Europa, de crisis en de bank. banken. Banken staan niet in erg hoog aanzien op dit moment. Elke vrijdagavond van half acht tot acht tijdens de Radio 1 Sportzomer. Kees Boonman en Margriet Vromans met Politiek aan Zee op Radio 1.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 12 uur. Dit is Radio 1. De Radio 1 Sportshow.